5 uur. Dit is Renate Evers met het NO. Duitsland en Griekenland zijn het niet eens geworden over de aanpak van de Griekse schuldencrisis. De ministers van Financiën Schäuble en Varoufakis spraken elkaar in Berlijn... een dag na het besluit van de Europese Centrale Bank om voorlopig geen geld meer naar Griekenland over te maken. De Duitse regering is een van de grootste geldschieters van Griekenland. Longkanker heeft borstkanker ingehaald als dodelijkste vorm van kanker bij vrouwen in ontwikkelde landen. Dat blijkt uit internationale cijfers. Vrouwen zijn in het verleden steeds meer gaan roken. Daarnaast is longkanker nog steeds een vrij slecht te behandelen vorm van kanker. De behandeling van borstkanker wordt juist steeds effectiever. In Gouda Noord mag een grote moskee worden gebouwd. Het college van burgemeester en wethouders stemt daarmee in. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan. De moskee zal plaats bieden aan ongeveer 1500 gelovigen. Omwonenden zijn fel tegen de bouw van de moskee. Ze zijn bang dat die veel overlast zal veroorzaken. Actiefilms mogen de komende tijd niet meer in Parijs worden opgenomen... omdat de stad bang is dat voorbijgangers de achtervolgingsscènes voor echt aanzien. Ook voor scènes bij religieuze plekken en scholen geeft de politie op dit moment geen vergunningen. Het verbod is ingevoerd na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo. In Parijs worden elk jaar meer dan duizend films opgenomen. Op verschillende plaatsen in het land heeft de politie inbraken opgelost door voetsporen in de sneeuw te volgen. Ook werd een hennepkwekerij ontdekt doordat er sneeuw op het dak was gesmolten. De inbraken waren allemaal vannacht in Haarlem, Krommenie en Leimuiden. Zes mannen zijn aangehouden. De hennepkwekerij werd ontdekt in Arnhem. Daar werd een man van 35 aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. het is een graad of 2. Vannacht ligt de temperatuur tussen min 4 in het zuidoosten en plus 2 op de Wadden. Morgen overdag droog, periode met zon, het wordt zo'n 2 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan files van 4 kilometer en langer op de H1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor Hoevelaken 4 kilometer. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Knopen Del 6... A4, Amsterdam richting Den Haag voor Zoeterwoude 4. A13, daarna richting Rotterdam voor Knobbert-Kleinponderplein 6 kilometer. A15, Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 4. De A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Meteren en Wadernooien 4 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A20 bij Rotterdam richting Gouda voor Knobbert-Brechtseplein 5. voor Moordrecht 4 kilometer. A27, Almere richting Utrecht voor Beeldhoven 6. En net lunetten 5 kilometer na een ongeluk, de weg is wel weer vrij. De 28 van Amersfoort naar Utrecht, tussen Soesterbergen en de Uithof, 7 kilometer na een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met nu U. de muziekboulevard. 25 jaar. C -C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 mijn <hijfie> Libri, Libri, Libri, Libri, Libri. Maar dan het weerbericht van 1990. En in 1990 staat het gemiddelde jaartemperatuur op 10,9 graden Celsius samen met het jaar 1999 en het jaar 2000 op een gedeelde derkplaats van het warmste jaren sinds het begin van de officiële waarnemingen in 1901. Op 25 januari 1990 werd Nederland getroffen door een zware storm waarbij 18 mensen om het leven kwamen. In de loop van de middag toen de storm op zijn hoogtepunt was werd bij IJmuiden een windsnelheid van 159 km per uur gemeten. Het weer op 25 januari 1990 in de beeld. Zwaar bewolkt. De neerslag van 7,3 mm. De duur van 5,4 uur. Zuidwestenwind met een gemiddelde snelheid van 9,8 meter per seconde. Dat is 5 bevoor. Maximum muurtemper gemiddelde 17,5 meter per seconde. 8 bevoor. De gemiddelde luchtdruk is 987,3 en de maximumtemperatuur is 13,3 graden Celsius. En de minimumtemperatuur? 5 graden Celsius. Zandvoort presenteert het weekend weerbericht, Vanochtend wisselen de wolkenvelden en opklaringen... wisselen elkaar af en plaatselijk komt er een sneeuwbui voor. In opklaring is er ook kant op mist. Het vries licht en plaatselijk kan het glad zijn. Zowel door de sneeuwbuien als door de bevriezing van natte weggedeelten. In de middag wordt het op de meeste plaatsen droog... en af en toe gaat u de zon zien. De maximumtemperatuur ligt rond de graad of twee. Er staat een zwakke, veranderlijke wind... die geleidelijk overal noordoostelijk wordt en toeneemt naar matig. Langs de kust vrij krachtig. Komende nacht is het droog en er zijn opklaringen. Al drijven er zo nu en dan ook wolkenvelden over. De minimumtemperatuur ligt rond de min 4 graden in het zuidoosten... en plus 2 graden in het op de Wadden. De noordoostelijke wind is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Tegen de ochtend neemt de wind aan het zuidkerst toe en nagrijdelijk naar krachtig. Mo morgen overdag is het droog en zijn er perioden met zon. De middagtemperatuur ligt rond de plus 2 graden. De noordoostenwind is matig, aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig. En s'avonds neemt de wind in het noorden en oosten af naar zwak. Zaterdag vrij veel bewolking, de minimumtemperatuur ligt rond de min 5. De maximumtemperatuur tussen de 2 en de 6. Er is veel wind uit het noorden. Zondag vrij veel bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de 0 graden. De maximumtemperatuur tussen de 4 en de 7. Er is vrij veel wind uit het noorden. Langs de stranden vrij veel bewolking. En dit is dan het weer van 2015. Dat was het weer van de... ah. Dat is wat we nu hebben. Nee, we krijgen geen storm meer. Dat was in 1990. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Kunnen we rustig naar de muziek? Dat bedoel ik. Liza Stansfield met Live Together. Meteen. Op 2 augustus 1990 valt het leger van Irak, Kuwait, binnen... en annexeert het welvarende olie- en staatsstaatje... als negentiende provincie van Irak. De officiële lezing van Saddam Hussein... was het dat kuwait stal uit de Ro-Romania-veld... op een grens tussen Irak en Kuwait... en dat de oliepolitiek... Van de Kuwait negatieve gevolgen had voor de economie van Irak. In werkelijkheid had Irak de olie van Kuwait hard nodig na de financiële uitputtende oorlog met Iran. Van en vanwege strategische belangen toegang tot de Persische Golf. De westerse wereld verzette zich hevig tegen de onrechtmatige annexatie en onder leiding van president George Bush van de Verenigde Staten werd er een internationale coalitie van westerse en Arabische landen tegen Irak gevormd. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gaf op 29 november haar goedkeuring voor militair ingrijpen als Irak zich niet binnen 15 juli januari 1991 uit Koeweit zou hebben teruggetrokken. Op 17 januari, twee dagen na het verstrijken van de VN-ultimatum, vielen geallieerde troepen onder de codenaam Desert Storm Irak binnen. Op 3 oktober was de wedervereniging van Oost- en west duitsland een feit.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 Oh ja Eén uur met jou is vijf kwartier. We staan samen stun. Ik het station. We staan samen. Stegen, ik de ton. We staan jij bent de kerst, stem. ik de bonbon. We staan samen steun, ik de kalko. Ik, ik ben zo zo zo het zakje, jij de thee. Ik zo ben zo zo. de kaas, jij de soufflé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 De wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort dingen. In de wereld. Dan kunnen we een, en villa en een, jacht. Nou, een villa en een jood. Nou, een film, ja? vind ik trouwens ook weer niet nodig. Beroemd niet. Maar duur. Nou ah, ja, Herman. Ja, dit er meer in de duet. Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik, begin. ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik ben bang. Die, die, die, die, die nou lachelijk. Wij zijn het varken en de tang. Betaalbare romantiek, er bestaan de bestaat toch niet? en een vries. Dat weer mijn handen grond, Jij naam. bent de schrikdraad waarop de ik piets. Ik ben de Hierop. kip, jij bent nou, de grill.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 Het leek me ook In 1990 regeerde het derde kabinet Lubbers. En die regeerde van 1989 tot 1994. Het kabinet Lubbers 3 bestond uit ministers van het CDA, Christen Democratisch Appel en de Partij van de Arbeid. Minister-president Lubbers, geboren in 1939, kwam uit het CDA. Op 24 november wordt Progressief Sociaal Milieupartij GroenLinks opgericht. De nieuwe partij was een fusie tussen het CPN, Communistische Partij Nederland, en het EVP, het Evangelische Volkspartij, en de PPR, Politiek Partij Radicale, en de PSP. Pacifistische Socialistische Partij. En in, uh, in Zandvoort wordt de verhoging van de toeristenbelasting... een half jaar uitgesteld. De Zandvoortse horeca zal mogelijk wel akkoord gaan... met een verhoging van de toeristenbelasting in 1991. Mits deze pas halverwege het jaar wordt ingevoerd. Dan desnoods met een iets hoger tarief. 35 cent in plaats van een kwartje. Als compensatie. Van de gemeenteraad zelf ondervindt de belastingverhoging voor komend jaar weinig weerstand. Met de uitzondering van de VVD. 20 uur per dag. Dit is ZFM. En het is inmiddels half zes. En uh, bij ons aan de, in de studio is aangeschoven Rob Harms. Dat heet je met die werkende mensen, die zijn altijd. Goedemiddag, maar. heren. Bart en Hals, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. En luisteraars ook, goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Er zijn mensen die moeten werken. Ja, ja. leuk. Maar in ieder geval, uh, dat is de enige man van ZFM waarvan we zeker weten dat hij alle 25 jaar heeft meegemaakt. En dus hartelijk welkom Rob. Ja, dankjewel. En we gaan jou eens even een paar vragen stellen over al die 25 jaren. Ik heb me er uitgebreid op voorbereid. Hij is fijn, want de allereerste vraag die is... Um, een aantal medewerkers van de lokale omroep... verzorgd door de ZOO. Dat zijn Vincent Huijing, zijn broer Daan... Lennart Groot en Rob Harms. En Klopt, Rob, en, uh, de... en, en Bas de Baar, vergeet je. Die staat er niet bij. Nee. Maar uh, Rob is de enige die we kennen. Wat is er met die anderen gebeurd? Uh, de jongens uit Haarlem, ze kwamen uit Haarlem. De gebroeders Huijing, Vincent en, uh, en Daan. En, uh, en hun moeder trouwens ook, die was ook uh, actief uh, bij de omroep. Okay. En uh, Lennart Groot, ja, die zijn, uh, zijn op een gegeven moment andere dingen gaan doen. Geen radio meer? Geen radio meer. Ook niet in Haarlem? Ook niet in Haarlem, nee. Okay. Die zijn uh, op een gegeven moment uh, zijn gestopt uh, met de radio. Maar Lennart, dat... Lennart overigens, is wel doorgegaan uiteindelijk uh, in het vak... Ja. Want uh, ja, hij is doorgegaan met een jinglebedrijf... die die spotjes maakt, weet je wel... Die, die we bij CFM ook hebben en hadden. En uh, ja, daar is hij uh, nu directeur van. Okay. Dus... dus dat oude jinglepakket waar we vandaag gebruik van hebben gemaakt... dat heeft hij gemaakt? Ja, klopt. Nou ja, zijn voorgangers. Ja, ja. Maar wel het bedrijf was. Het, het bedrijf, klopt. Nou, geweldig. klopt. We maken even een, een sprongetje naar 12 april 1990. Toen was er een... een, een in het college was er een gesprek in de afdeling Financiën... over wie de toewijzing zou krijgen voor de lokale omroep, de zendmachtiging. En de raad, die was voor de branding. Ja, er waren drie kandidaten. Wij als Stichting Zalvoertse Omroeporganisatie... de Algemene Lokale Omroep, de ALO... en verder Radio de Branding van Simon Paagman. Ja, mooie naam. In ieder geval, uh, ik zie hier dat uh, Jaap, ja. Jaap Methorst... die heeft toen uh, een, een hoofdrol gespeeld om ZOO, toen de tijd ZOO... om die uh, de zendmachtiging te gunnen. Ja, klopt. Ben jij ja, daarbij geweest? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Jaap uh, die, uh, die heeft het enorm voor ons uh, opgenomen. Uiteraard zijn we me daarvoor nog steeds, uh, steeds dankbaar. En uh, ja, wat is er eigenlijk het geval geweest als, uh, als lokale omroep dien je zeg maar, de gemeente waar je voor uitzendt... die je te vertegenwoordigen met informatie, cultuur en educatie. Nou Daarvoor heb je een programma of tegenwoordig heet dat PBO... Programma Beleidsbepalend Orgaan... die moet controleren of wij daaraan voldoen. Of wij voldoende informatie, cultuur en educatie brengen. Nou, uh, Radio De Branding die had een hele mooie lijst... met allerlei uh, verenigingen, stichtingen en uh, clubs uit Zonford die uh, in, de, in de programmaraad zouden zitten van, uh, van Radio De Branding. Een hele mooie, indrukwekkende lijst. Wij hadden onze lijst ook op orde. Maar uh, de lijst van hun die maakte toch wat meer indruk. Nou, weet ik niet of dat het enige was wat een, wat een rol speelde. Maar laten we daar even op houden... Nou, toen hebben wij zelf een uh, onderzoek gedaan. Wij zijn uh, mensen die op de lijst stonden van Radio de Branding zijn, wij gaan bellen. Zo van. Uh, ja, weet u wel dat u in de programmaraad van uh, Radio de Branding zit? Nou, die mensen die wisten allemaal van niks. <lacht> die wisten helemaal van niks. Dus die waren gewoon uh, door, uh, door onze uh, toenmalige concurrenten, hè, zo kan je het wel noemen, waren ze op de lijst gezet, maar. Om ja, ze, in, waarschijnlijk ze, om indruk te wekken. Ze waren zich daar ja. uh, niet van uh, bewust, uh, Hals en Bart. Ja. Dus, ja, te, dus toen hebben ze gezegd: van ja, dat is wel heel raar, hè, dat ze daar uh, proberen mee uh, ja, we het maar noemen, te zoemelen. Ja. En uh, ja, mede, mede daardoor, en uiteindelijk is daardoor een uh, hoorzitting uh, ontstaan uh, hier in Zalvoort. Is het uh, commissariaat voor de media is hier in Zalvoort uh, op bezoek geweest om beide partijen te horen. Nou, ons verhaal uh, was duidelijk: wij wilden gewoon een. Uh, een goede lokale omroep voor Salvoort beginnen. En heeft uiteindelijk heeft het commissariaat en de gemeente. besloten dat CFM, de Stichting Salvoortse Omroeporganisatie. de vergunning zou krijgen. Nou, dat is dus. het eindgoed is al goed. Klopt. En we zijn nu 25 jaar verder. En we gaan zo meteen even verder praten. maar eerst nog even een stukje muziek. Laat maar horen. Ja, zijn we er alweer. Ik dus weet ik... wie dit is. En zeg het maar, Stevie V als... en uh, Dirty Cash. Uh, helemaal die adventures of Stevie V en yeah. Dirty Cash. Een mooie raadje plaatje plaat. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> Hij is er stil van die Bart. In, Heel goed. In de studio hebben we dus Rob Harms. Dat heeft u inmiddels begrepen. En we hadden het net al uh, over 25 jaar ZFM. En daar gaan we nog even mee door. Want we zitten inmiddels op onze derde locatie... Maar waar zijn we begonnen? Wij zijn begonnen bij een uh, ja, nog steeds een uh, heet hangijzer hier in uh, Zandvoort. De Watertoren. <laughs> ja, ja, ja, ja, we weten allemaal hoe de Watertoren er tegenwoordig uh, bij staat. En uh, ja, vroeger in de, in de kelder van, uh, van de Watertoren zat onze eerste studio. Okay, dus ja, vanaf we... 1990 hebben wij uitgezonden om precies te zijn... Uh, 24 december 1990, want toen was de eerste uitzending te horen van CFM. Dat was geen proefuitzending? Was er, nee, ja. In principe wel natuurlijk. Hè. Je begint altijd een beetje eerst met non-stop muziek... en later gepresenteerde programma's. Maar al snel werd het toch gepresenteerd. Ja. Dus er was geen microfoon aanwezig, maar ook door een koptelefoon kan je heen praten. Ik dus... heb dat inmiddels begrepen. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> werkt. Het werkt. En uh, hoe lang hebben we daar uh, gezeten? Uh, daar hebben we gezeten tot uh, 1999. Dus ja, toch wel negen uh, jaar lang. Ja, ja, lang ik heb in die ja. periode heb ik daar ook ja. nog twee jaar uh, programma's mogen presenteren. En toen uh, is er een verhuizing tot stand gekomen naar een ander pand. Ja, toen zei wij, uh, we, hebben, ja, we wisten dat, uh, dat uh, de Watertoren, dat daar uh, andere plannen mee waren. Wij huurden in eerste instantie uh, het, uh, het pand van, uh, van de Watertoren, de, de kelder van de Watertoren. Huurden wij van het uh, waterleidingbedrijf. Want ja, zoals een watertoren, ja. ja, die is voor het waterleidingbedrijf. Later is de watertoren overgegaan naar de gemeente... en later huurden we hem dus van de gemeente. Nou, in die, in die watertoren moest natuurlijk heel veel gebeuren... Hè, toen we daar in 1990 eh, in kwamen. Het was een verwaarloosde kelder. Er zat, zat eigenlijk helemaal niks in. Geen keukenblok, helemaal niks. Echt een kale, kale ja, kale ruimte met hele dikke muren, want die zaten er, zaten er wel in. En wij hebben er uiteindelijk een studio van weten te maken. Dus ja, met, met niet al te veel geld, toch een redelijke studio. Alleen warm water hebben we bijvoorbeeld daar nooit gehad. Als we warm water wilden hebben, dan hadden we waterkoken nodig. Ja, ja, ja, ja. Maar jullie hebben ook nooit subsidie gehad dan? Wij hebben daar, beginperiode hebben beginperiode geen subsidie gehad. En we mochten ook nog geen reclameboodschappen uitzenden. Want ja? dat er kwam uh, pas in 1993. En waar financieren jullie dan zelf van dan? Nou, in eerste instantie werd het uh, gewoon het eigen zak betaald. Dus yeah. de, de, de paar vrijwilligers uh, die we toen hadden... die, uh, die lapten gewoon uh, elke gulden die ze hadden oh. uh, voor, voor de omroep. En, uh, en de ouders en, uh, en bekenden van, uh, van uh, zeg maar al mijn uh, collega's, die, uh, die deden ook mee. Ja, ja. Dat dus die hebben ook een uh, bijdrage geleverd. Dat heet pionieren. Ja, precies. En de... Maar het is ons wel gelukt. Ja, dat, is, dat, is, duidelijk. Mooie, dat, dat is, is duidelijk. Dat geeft een prettig gevoel in ieder geval. Zeker. En toen naar een ander pand. Ja, toen, uh, ja op een gegeven moment we moesten eigenlijk bijna wel uh, uit die watertoren. Ja, de plannen waren zeer vaag over wat er mee zou gaan gebeuren. En we wilden wat meer in het, uh, in het centrum uh, bekend worden. Dus ja, in de kelder zit je maar in de kelder. Hè. Ja. Kijk, het klinkt wel heel mooi in de watertoren. Maar ja, heel veel mensen dachten van nou, als je daar bovenin zit... Zou ik daar uh, nu niet, niet, nef niet en uh, nooit niet weggaan? Nee, waar staat hij helemaal onderin? Dus, uh, het was wel we hadden, romantisch. We hadden, ja, dat wel, hè? Dat wel. Jij hebt het ook meegemaakt, ja, ja, ja. dus... Uh, zeker, het was een hele aparte, aparte ruimte. Maar toen uh, zijn we naar het gassesplein gegaan... om uh, meer in het uh, zicht radio te maken. Dus een beetje kijkradio. Dat dus dat had, je, had je vroeger ook uh, bij uh, bepaalde lokale omroepen in, uh, in België... Ja. die zaten altijd in uh, winkelcentra met hun uh, studio... En toen kon je gewoon, terwijl je aan het winkelen was, kon je de studio in kijken. Ja. Nou, dat principe wilden wij ook een beetje creëren. We dus zijn toch... weliswaar bovenaan begonnen. dus in de bovenverdieping van het uh, Gasthuisplein. Maar ons uh, uiteindelijke wens was om toch uh, naar beneden te gaan. En dat is uh, later gerealiseerd. Maar als je de, de ruimte zo zag van buitenuit, de benedenruimte, zag het er niet echt gigantisch groot uit. Nee, het was ook helemaal niet groot. Nee, nee. Voor de mensen die er niet geweest zijn. Uh, we hebben nu een ruimte van uh, nou, de studio bij elkaar. En, uh, en de gang en uh, alles erop en eraan. Is een ruimte van uh, ongeveer 150 vierkante meter. En daar hadden we in het hele pand maar 54 vierkante meter. dus. Valt, uh, de... Dat is uh, toch ja. wel een behoorlijk verschil. Ja, want wij, wij hebben wel eens kijkradio toegepast. En we zijn er wel eens geweest met de fiets zijn we er gereden. Ja. En we worden voor de, de ramen staan kijken. Ja, maar. mooi hè? Mooi. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Die valt in de categorie, je kan je kon niet keren. Nee, dat klopt. <laughs> maar ook daar was het weer knus, knus radio maken, Bart en Hans. Ja, ja, ja. zonder meer. Zonder ja. meer. En, dan nu, en dan nu de Tolweg. En dan nu de Tolweg, daar zijn we natuurlijk enorm trots op. Ja. Een professionele ruimte. Het ziet er goed uit en uh, ja, klaar voor de toekomst. De andere 25, de komende 25, zeker 25 jaar. Zeker 25 jaar erbij. Ja, lijkt me heerlijk. En ik hoop ook dat uh, jullie er gewoon 25 jaar nog zeker en, bij blijven. Nou, dan moet ik wel met mijn rol komen, denk Toen ik. Met 93 <laughs> tegen die tijd? Die trap leveren is er dan de al. Het. lang. Ah, oké. Okay. <laughs> dus dat komt er goed als. Even de muziekje weer. <laughs> Ja, weer een makkelijke. Beverly Craven en Promise Me. Toch? Jazeker. Jazeker. Kom maar. Kom. Ja. GFM. En jij wilde nog wat spijt over het begin, Rob. Ja, het begin. Maar ja, aan het begin heten wij trouwens geen CFM Sandford's. Maar C107, en daar krijgen we best wel eens, uh, wat vragen over. Ja, C107. Ja, daar had ik het net een beetje over. Hè? Wat, wat, wat is dat dan? Ja, dat is uh, de, de, de set, zoals wij hem uitspreken, he, C. Uh, die staat voor Zandvoort. Dat is op zich uh, wel duidelijk, denk ik, uh, richting uh, de luisteraars en het uh, publiek. Alleen ja, die 107, we zitten op 169 en niet 107 daar was het in die, in die tijd, en ook met name in Amerika... bij Amerikaanse radiostations, zag je dat al die frequenties afgerond werden. Dus als had je bijvoorbeeld als radiosender op 105.3... was je nog 105. En ja, wij hebben een beetje aan die trend aan het begin meegedaan. Ja. Maar ja, later, C107, dat zegt natuurlijk helemaal niks over dat wij de lokale omroep in, uh, in Zandvoort nee, zijn. Nee. Toen staat er te denken van, ja, gaan we nou Radio Zandvoort heten, bijvoorbeeld? Of zorgen we dat uh, Zandvoort in ieder geval in de naam terugkomt? Ze hebben uiteindelijk besloten, zoals ze nu nog steeds heten, om uh, CFM Zandvoort te gaan heten. Om toch de nadruk op dat wij de lokale omroep van uh, Zandvoort zijn, om da daar de nadruk op te leggen. En om dat uh, meer naar voren te laten komen. Okay. Zo is dat uh, ontstaan. Ja, Het is eigenlijk het FM, Zandvoort. hè, krijg je dan ja. als je het uh, zo bekijkt. <laughs> <laughs> Volkomen duidelijk. Uh, maar uh, wat, ik, wat ik even aan jij wilde vragen... Maar waar jij blijkbaar niet zoveel meer van weet... is van een proefuitzending die uitgezonden zou worden... door Radio De Branding. Ja, ik weet dat we op een gegeven moment... Een, uh, via een proefuitzending moesten laten horen... Van dat wij dat wel konden, radio maken. Ja. Maar ja, wij hadden geen, uh, geen radiosender in uh, onze... Uh, de zullen we het zo maar even noemen dan. Concurrent. In dat geval Radio de Branding. ja, Die, die waren wel aan het uitzenden. Want die waren de lokale omroep van Heemstede. En die wilden voor er eigenlijk alleen maar bij hebben. En uh, ja, in eerste instantie was de bedoeling... dat, uh, dat wij daar uh, zeg maar de proefuitzending gingen doen. Uiteindelijk is dat uh, niet doorgegaan. Maar dat verhaal daarachter, dat ken ik niet helemaal meer. Nou, het is maar in ieder zo dat... Uh, ze, uh, ze hebben op een gegeven moment besloten om die uitzending om tien uur s avonds te gaan doen. En toen heeft ZOO daar daartegen bezwaar gemaakt. Nou, je het zegt. Omdat op ja, dat zegt. moment natuurlijk weinig luisteraars... uit Zandvoort sowieso ja. niet luisteren naar de branding. Nou, je het zegt. Klopt. Dat is het verhaal. Ja. En dat is, daarom is die proefuitzending ook niet doorgegaan. Is waarschijnlijk ook tactiek van de branding geweest. Dan. Tuurlijk, tuurlijk, ja. tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Haal het woordje waarschijnlijk maar weg. Dat is gewoon tactiek geweest. Ja. Hey, we gaan, gaan richting zes uur. Ik wil nog heel even terug naar het, naar het begin van uh, CFM. Van, ja, wie hebben daar nou allemaal aan meegedaan? En, uh, heel veel mensen. En ik zou allicht ook nog heel veel mensen vergeten. Daarom uh, ben ik een beetje voorzichtig met altijd iedere keer weer uh, namen noemen. Uh, Want iedereen heeft wel een bijdrage gedaan. Hè? Dat doe je niet met uh, drie, vier man. Er zijn altijd mensen omheen die ook een hele grote hulp zijn. En uh, die ervoor gezorgd hebben dat, uh, dat CFM in ieder geval aan het begin uh, lekker heeft gedraaid. En uh, zeg maar tot de omroep is kunnen komen van wat we nu zijn. Nou, um, in eerste instantie de gebedoelde Zuiding natuurlijk. Uh, uit Haarlem, uh, Lennart Groot, mijn neef uh, Bas de Baar. En tegelijkertijd hadden we ook hier uh, in Salvoort nog, want we waren fanatieke radiomakers, radiopiraat. Die heette Delta Radio. En uh, ook binnen, binnen dat team van Delta Radio zaten heel veel fanatieke radiomakers uit, uh, uit Zalvoort. Ik noem er een paar, Edwin uh, Keur, uh, Dirk uh, van Duin en uh, Niels Paardenkoper. En uh, ja, ook, ook zij zijn een enorme steun geweest en echt de CFM'ers van de begintijd geweest. Helaas uh, niet meer betrokken met de radio, maar ja, ze hebben heel veel uh, betekend. Dus tezamen met z'n allen hebben we het gedaan. En uh, Rob, ik heb nog even een vraagje. En jij bent begonnen als piraten, Als ik het goed begrepen ja, klopt, heb. Ja, klopt. Ben je wel eens opgepakt of niet? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, het was uh, zo van... Wij waren natuurlijk bezig met, uh, met de eerste uitzending van, uh, van uh, CFM als uh, lokale omroep. En toen hebben we een vergadering uh, belegd. We stonden iedere weekend uit uh, met uh, Delta Radio op 102.5 FM. En uh, toen hebben we besloten van... Nou, we gaan nog twee weekenden uitzenden. En dan stoppen we ermee... want dan moeten we ons voorbereiden op... inderdaad de lokale omroep. Dat we beginnen met, uh, met die uitzending. Dus nog twee weken. We zaten inmiddels jaren in de lucht. klein jaartje, zeg maar. Elk weekend. En uh, twee weken. En dan uh, gaan we keurig netjes uh, afscheid nemen... van de luisteraars. Bedanken. En tot ziens bij de lokale omroep. Dan, uh, dan zijn we er weer uh, met z'n allen. En uh, ja... Het één na laatste weekend, he, we hadden net die vergadering gehad. Volgens mij was het op, op de donderdag voor de vrijdag dat de uitzending begon. Of de zaterdag. En uh, ja, toen, toen hadden we die vergadering gehad. En toen kwam Theo Vrempelen van de radiocontroledienst even een bezoekje <lacht> brengen aan de zender. Goedemiddag. Goedemiddag, daar zijn we dan. <lacht> dus die kwam de spullen, spullen uiteindelijk in beslag nemen. En zo was het een uh, toch iets eerder einde voor uh, Delta dan uh, gepland. Maar het is wel spannend als je een piraat bent of niet? Het hoort er eigenlijk bij. Dus eigenlijk hebben we het <laughs> hele plaatje is rond gewoon. Ja, ja, ja. Van piraat tot uh, lokaal omhoog. Ja, ja. Dan dus dus sluiten mee... we het uh, hiermee af. Want uh, we hebben nog maar een paar minuten. Ja, en we gaan een enorm geweldig uh, leuke weekend, weekend uh, tegemoet. Mijn... Ja, zeker. Morgenmiddag vanaf 4 uur, uh, 25 uur live radio. En uh, ja, natuurlijk zaterdagmiddagavond uh, zaterdag, uh, vanaf 6 tot half 9. Bij Talassa onze receptie. Iedereen is welkom. oudmedewerkers. En iedereen die ooit bij ZFM is betrokken geweest. Dank jullie wel voor de start van een geweldig weekend voor CFM. Zo Graag gedaan. Veel plezier gehad. En gefeliciteerd. Dankjewel. Jullie ook. Dit was de laatste plaat van 4 uur muziek boulevard live. Dit waren de Fleetwood Mac en Save Me. 4 uur lang heeft u kunnen luisteren naar Hans Wassenaar en Bart van der Meer. De kick-off van 25 jaar ZFM. En morgen om, 2 uur, nee om 4 uur begint de 25 uur durende uitzending. Veel plezier. 5. En in de ether op 106.9. Straks meer. 4 FM.